Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Eindhoven en Venlo heeft een groot deel van de buschauffeurs het werk neergelegd. Volgens de FNV staakt ongeveer drie kwart van de chauffeurs. Ze eisen meer loon en een lagere werkdruk. Het is de derde staking in een landelijke estafetteactie. De voorzitter van de werkgeversvereniging zegt de staking niet goed te begrijpen en zegt ook dat de FNV te veel loonsverhoging wil. Vakbond cnv heeft wel al ingestemd met een loonsverhoging van 2,8% in juli. Volgens de werkgeversvoorzitter zit het OV nog altijd in een moeilijke periode. Tijdens de coronacrisis werd gereden met lege bussen en daarom is een overgangs-CAO nodig, zegt de vereniging. De Deense politie is een klopjacht begonnen op een Nederlander. Die man van 24 wordt ervan verdacht dat hij een man heeft mishandeld in een huis in Kopenhagen. Het slachtoffer is meerdere keren gestoken, zijn wang werd opengereten en zijn linkeroor is er afgesneden. In de zaak werd dinsdag al een man van 20 aangehouden. Groot-Brittannië wil wapens sturen naar Moldavië om het land weerbaarder te maken bij een eventuele Russische invasie. In een gesprek met de Telegraph zegt de Britse minister van Buitenlandse Zaken Truss dat president Poetin nog altijd een groter Rusland wil creëren. In Moldavië is sinds de oorlog in Oekraïne de spanning toegenomen, vooral in de pro-Russische afvallige regio Transnistrië. In Iran wordt vandaag mogelijk een Zweeds-Iraanse arts geëxecuteerd... ondanks internationale druk om de executie tegen te houden. De hoogleraar werd in 2016 in Iran gearresteerd. Hij zou hebben gespioneerd voor Israël om het Iraanse atoomprogramma te verstoren. Een jaar later werd hij veroordeeld tot de doodstraf. Het weer overwegend droog, hier en daar wolkenvelden en verder geregeld zon. Het wordt 16 tot 21 graden. Morgen droog, en flinke periode met zon en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door bezoekers aan de libelle zomerweek op de N205 Zwanenburg richting Nieuw-Vennep... tussen boezingen Lieden en Vijfhuizen-Floriade drie kilometer Fiede... de vertraging is bijna 20 minuten. En tot zo over de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zom, Zandvoort. Een zomer Dit is de zomer van ZFM. Met nu oud-Zandvoort. Wanneer het lekker. Mama zegt dat er man en oude ze slijmmer is. En dan roept zij en dat kinder zee is hier zo vies. Ze plaaster deelt met vrede, ze weer aan vaai je Maar potsel roep ze.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 dat ik op een gegeven moment heb gezegd, nou ik ben A-zoon, dat is de ene dat is de A-zoon, de andere is de allemaal J-zoon en Floorzoon en, en ik heb nog eentje die uh, E-zoon is, dus uh, ik heb een A-zoon. Met zoveel kerkmannen, hadden jullie geen bijnaam? Ja, we hadden wel een bijnaam, maar ik, uh, ik ben van vrijgesteld omdat mijn vader een heel lange bijnaam had. En dat, en dat was jouw vader? Arie, van verlangen, Arie. Kijk, kijk, kijk. Ik ben het alweer vergeten. Ja, we gaan, we gaan terug naar de lange geschiedenis. Bijna 100 jaar geleden. Uh, eigenlijk de start van de woningbouwvereniging EMM. Wat was dat voor een tijd? Want jij weet er via je vader en jouw grote kennis van de geschiedenis veel van. Wat voor tijd was dat? Rond 1900? Dat was het.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 In maar maar gelijk met, met de woningen hier in het centrum, waar het mooie woningen. Hele mooie woningen. Ik heb er zelf in gewoond, dus uh, ik uh, weet exact hoe het eruit ziet en hoe dat allemaal ontwikkeld heeft. Toch heeft het altijd de naam gehad van het Rode Dorp. Het Rooie Dorp, ja, dat was ook zo. Want namelijk er woonden hoofdzakelijk mensen die uh, van de vakbond waren en die lid waren van toen de tijd SDAP. En dat waren. Uh, ik ben, oh,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 En dan gingen een hoop vak, bouwvakkers daar naartoe. En zodoende was het een heel gezellige omgeving om, om te vertoeven. Ja, ja. Op, ja. ja ik, heb, ik heb gezocht in, in alle oude stukken naar uh, EMM, zeg maar, vanaf de oprichting. Uh, er is discussie of het nou in 1919 is opgericht of in 1918. Uh, laten we maar in het midden. Ja.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 je was een bakkerszaak, ja. later Vlietstra, ja. eh, na de oorlog. En de andere kant woonde er zeker een zekere molenaar op het hoekje en die was bestuurslid. En die, eh, die kon je door, de, door het huiskamertje, kon je zo, dat werd het nieuwe kantoor van de woningbouwbrenging. Nee, nee. ja, ja, ja. Dat daar die gevelsteek boven zit. Juist. Eh, de meeste, de, de woningen werden leger.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 ...om zo meteen verder te gaan. We gaan even naar de muziek. Ieder mens die heeft een verlangens en met wat beduld... ...worden vaak zijn heimelijke wensen plotseling vervuld... Het met mij tot verlieven, even niet begaan. Ik heb voor een klein bedrag wonderen en Ik ben huis met een tankje buur. Yeah. yeah. genieten op zijn alle dag met zijn pijp rook rookt als een schoorsteen kurt hij het geheel dat is voordelen, want anders rook hij mijn gordijnen veel Onze, uh, grote techneut die hier achter de knoppen zit hoe kom je aan deze prachtige muziek die prachtige muziek die, die, oh sorry. die prachtige muziek die, uh, die uh, zoekt koorddraaier Draaier uit ja. en dit was uh, August de Laat een huis met een tuintje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 mijn vader werkte toen de tijd bij het manpad. Om een beetje ondergedoken te zijn. En dan hadden ze, de Duitsers hadden daar een stuk bos weggehaald. voor, voor de brandstof voor de, voor de ovens van de broodbakkerij. En dat stuk grond dat hebben ze bewerkt. met z'n tweeën, of laten bewerken. En daar hebben ze de op gezet. En toen uh, hebben ze de hele. alles jaren hebben ze samen toch. netjes van nu. daarvan gerookt.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 wel een koud huis hoor, was het ontzettend koud. De rest van de claims, nou er zijn En jij woonde er. daar ook? Ik woonde daar ook, op Noorderstraat nummer 5. Dus ik ben geboren op Noorderstraat 25, maar ik woon nu weer op Noorderstraat nummer 5. De rest van de claims, die zijn verdeeld over de onder particulieren, De, de, de, de Engelbestraat, dat is claimwoningen. Dan heb je die claims nog een stukje Noorderstraat verderop. ...en een stukje pak van Straat en de Torbekerstraat. Die zijn allemaal gemaakt van claims. En die mensen hoefden, nou, pak weg, misschien nog geen 10.000 euro of guldens te betalen. Dan hadden ze een huis, want namelijk het, het Rijk vergoedde alles. En nou, toen, toen waren de claims op natuurlijk, hè? Ja, maar we moesten door met, met verdere uh, uitbreiding. Toen hebben ze de eerste woningen neergezet... want er was nog een stukje grond vrij... op de Helmerstraat. En toen kwamen we... dan, dan kwamen we weer terug in Nieuw-Noord. De Helmerstraat... Oud-Noord. Oh, in de Oud-Noord. Ja, ja, ja dat is soms spraakverwarring. Ja. Uh, in de Helmerstraat... zijn er ook een aantal woningen. Dus tegenover de, die, die, die huurwoningen... die uh, in dat... in dat Karere staan...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 Kent, en maar jezelf te baat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 Ach, als je erin in leeft in dat uh, wereldje van een woningbouwvereniging en dan vooral in, in, in de kinderschoenen en één man die uh, regelt dat een en weer, dan moest dat hele gezin natuurlijk meedoen. En, en, en continu de telefoon aan de deur ja, bellen, en riolering oh, een stuk? De, de telefoon was niet zo uh, we nu kennen hoor, met een afstandsbediening en dergelijke. Nee, dat, er hing iets aan de, in de gang.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 in de tuin. En toen uh, was er nog een heel gezellig kantoortje. Het werd nog beter. En er werd nog koffie geschonken. We moesten gewoon koffie en de dus schoonmaken. En nou ja, ja je, je leefde helemaal mee met de met het uh, met de woningbouwvereniging. Ja. We gaan even naar de muziek ja. Ik slaap hier als een rol. Ik voel me rijk als een koning. Ik heb een truc als mijn woning. Ik rij door zon en door regen. Je komt me overal tegen. En neem ik dan een prakkie, eet ik mijn frakje, heet ik op mijn gemaal.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 Meisje, van mij een gratis reisje Dan gaat mijn deur al open Ik laat soms schat niet lopen Hier is geen cadeau Ik voel me rijk als een koning Ik heb een truc als mijn woning Ik rijd door de zon en door regen Je komt me oorlog ik voel me rijk als een koning Ik heb een truc als mijn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 Zeg ze, ga maar aan tafel zitten hoor, we regelen het er ook. Ik zeg: Maaltijd, dan gooi je bieden maar op tafel. Nou, die jongen gooit de bieden op tafel. En, uh, <laughs> zo is dat. Leuk hè? Nou, maar ik heb hem een lange tijd meegemaakt in de gemeenteraad. Hij, ik heb hem eigenlijk nooit zien lachen, hij keek altijd stuur, dwars, nuchter voor zich uit. Ja, nou, zo'n man was dat. Een nuchter man. En uh, hij laat niet, uh, in, officieel laat hij niet zien.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 She's all about everything Ik voel me niet thuis. Gaan we die kar opnemen en pak die eerste Leuke muziek, Jan Kol. Ja, dit waren de Toendraas met 'Ik wil naar huis'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 Maar ik moet zeggen, zijn grootste natuurlijk steun was meneer Bosman. De secretaris? De secretaris Bosman van de gemeente, die later voorzitter werd. En daarna hebben we een hoop voorzitters gekregen die na een paar jaar zwijg waren. Zwijg maar, zwijg maar. Oké. Toch, als ik de gevoelens vertolk van de luisteraars, het heet nu de kei... 2008 heeft de KEI uh, de EMM overgenomen, zeg maar. Uh, we kijken met weemoed terug naar die periode van de 1 EMM. Uh, toen we nog het kastje hadden, volgnummers hadden, contributie betaalden. Uh, velen kijken terug naar die periode uh, die zo goed was. En er werd geluisterd nou, als er een probleem was en het probleem werd opgelost.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 Uh, de, de datums, dus uh, hij ging niet op, op, op geruchten of op dergelijke. Het moest wel zwart of wit staan voordat hij dat uitvoerde.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 ...en natuurlijk de EMM. Ik hoop dat de luisteraars genoten hebben van dit programma... Eh, ...want we gaan er gewoon mee door. Volgende week dan praten we met eh, Maarten Keur, die anders... ...want dan gaan we praten over alle winkeltjes die ooit in de straat hebben gestaan...